twee minuten over vijf. en Ik moet een beetje giechelen, want ik zie op de chat voorbij komen... dat een van de chatters 23 jaar geleden een programmaatje heeft geschreven... om uit te rekenen hoeveel werkdagen er tussen twee gegeven data zitten. En hij mag net weer naar buiten met mooi weer van de dokter, schrijft hij. Dus het is nog best ingewikkeld. Het ligt niet aan mij met de data en de 53 weken. De vraag van Maya. Hoe vaak komt het voor dat er 53 weken in een jaar zitten? Nou, Lini en Stan hebben net een poging gedaan om het me uit te leggen. Maar ik ben bang dat ik met een nog even moeten gaan zitten puzzelen. En tijdens het puzzelen hoop ik dat jij belt met nog nieuwe vragen. Of uh, misschien weet je het antwoord op de vraag van Helene waarom uh, het zijn van een trein anders werkt dan een verkeerslicht. Want een verkeerslicht is natuurlijk uh, um, uh, rood. Oranje, groen, van bovenaf gezien. En het zijn van de trein is groen, oranje, rood. Precies andersom. Waarom is dat? 0800-1121. Of neem even een kijkje op de chat www.nachtzuster.net. Of mail me op nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Maar het leukste is natuurlijk als we je even kunnen horen. En dat kan als je dit nummer toetst. 0800-1121. Deze week van de Beatles. Nou, als er ook nog acht dagen in de week gaan zitten. dan ben ik natuurlijk helemaal de tel kwijt. Um, je kunt nog bellen naar 0800 1121 met vragen. En uh, nou, antwoorden is niet echt meer nodig. behalve natuurlijk over de treinen en de zijnen. Maar uh, Mark belde ook over de 53 weken, toch, Mark? Uh, ja. Hallo, uh, als dit. Hallo. Het is volgens mij heel simpel. Oh, gelukkig. Zo simpel zoals ik het op mijn op tiende, elfde, twaalfde op de lagere school heb geleerd. Ja. De aarde draait in 365 plus een kwart dag om de zon. Dus na vier jaar is dat niet 365, maar 366 dagen. Ja. Vandaar het schrikkeljaar plus ja. één dag. Ja. Zo simpel. Ja, maar dat is het schrikkeljaar. Waar gaat de hele discussie dan over? Over de 53... Wanneer heeft een jaar 53 weken? Om de vier jaar. Nee. Nee, want stel nu dat... Um, wanneer is wanneer het wanneer weer een schil? Drie... Uh, een jaar heeft normaal 52 weken. Ja. Nou, uh, om de vier jaar komt er een dag bij... Ja. Dus om de acht jaar twee dagen. Nee. <laughs> ja, logisch. Nee, maar dat is niet waar. Dat is simpel. Nee, want op het moment dat je een schrikkeldag hebt gehad, is die dag weg. Dan kun je hem niet, dan kun je hem niet bewaren tot, tot het acht jaar. Ja, maar want dat dan is maar zouden er dus, rekengeintje. Dan zouden om de tachtig jaar twintig dagen bijkomen. Nou, ga ik eens even rekenen. Ja, ja. Om de vier jaar één dag. Om de tachtig jaar twintig dagen? Yes, you're right. Ja, yeah. maar dat is niet zo. Het is niet zo dat er... Nou, en of? In nee. de astronomische tijd wel degelijk. Ja, ze komen... De... Dat wij dat met onze hmm. tijdrekening via allerlei listigheden en geintjes pogen op te lossen. Dat is doodgewoon <laughs> arbitrair. Een kwestie van afspraak. Ja. In de astronomische tijdsrekening is het wel degelijk zo. Maar dat zou dan betekenen... Dat, er, dat je op een gegeven moment gewoon een jaar overhoudt. Ja, nou, schrik, dat te Ja, nee, maar het, kan, het kan volledig aan mij liggen hoor. Maar, <laughs> maar ik vind toch, het, het, het, het, deze redenering klopt niet. Het is niet zo dat je, als je één keer in de wil, vier jaar een dag maar... extra krijgt, dat je dan in zestien jaar vier dagen extra krijgt. Dus dat is niet zo. Want die ene dag wordt dus opgemaakt in het schrikkeljaar. En dan beginnen we weer met de schone lei. Maar dit is een andere vraagstelling. Week 53 ontstaat volgens mij... als je jaar bijvoorbeeld op woensdag begint... dan, ja. dan uh, als, je, als je jaar op dinsdag begint... en dat is week ja. 1... Ja. Dan hou je aan het einde van het jaar hou je weer drie dagen over. Plus dan, als, je, als het een schrikkeljaar is, hou je vier dagen over. Daarmee is het meer dan de helft van de week. En dus week 53, denk ik. Ik denk dat het zoiets is. Jemig. Leuk ja. bedacht, hè? Jo, wat ben jij knoop. Dankjewel. Mark, dit lijkt me een mooi punt om af te ronden. Dank je wel. Ik blijf luisteren. Ja, fijn. Ja, ik ben heel benieuwd naar de rest Hoe ik me hieruit ga kletsen. Ja, inderdaad. Er ja. belt vast wel weer iemand dat ik heel dom en blond ben... en dan heeft diegene volledig gelijk, nee, maar dan mag hij me benieuwd. uitleggen hoe het zit. Dat is niet mijn indruk. Ja, gelukkig. Nou, dat dag, groot, Mark. Heel plezier. <laughs> Bedankt. Dag. dag. Peter. Ja, dag, Astrid. Hallo. Ik heb soms wel eens het idee... Dat er mensen zijn die bellen en dat dat toch in scène is gezet op de een of andere manier. Zoals die meneer nu net. Dat dat kennis van jullie zijn of zo. Ik weet ja, ja, want we gaan op mijn hele familie bellen, zag je? tien nou, ja, over vijf. Ja, ja, bijvoorbeeld. <lacht> bijvoorbeeld. Want? Uh, maar want, wij... want, Want ja, ik, daar sommige. Kijk, ik ga even vertellen, ik wist dit antwoord al, meteen toen die mevrouw. Ja. Dat om. Uh, wacht even, ik zal een beetje verder van de radio afzetten afzitten, um, maar ik belde dus al uh, meteen toen die mevrouw belde met die vraag, hè, dat is ja. kwart over twee, ja. dat ik het antwoord wist. Ja. En wat, ik weet niet wat jullie dan doen, in dat, <lacht> moment, dat je de spanning willen opbouwen of, zo, of uh, <lacht> dat, dat, dat, dat je... Want de... die mevrouw ligt volgens mij al lang te slapen, die hoort het antwoord al lang niet meer. Nee, nee. Ik, ja, nee, we proberen een zekere balans op te bouwen. Ja. Maar het is kijk, niet iedere vraag belt tijdens de plaat al iemand met het goede antwoord. Nee, ik snap ook wel dat jullie niet meteen het antwoord hebben. Ja, maar we, je bedoelt, we hebben gewoon echt want te lang dat, gewacht nu, hè? Dat lijkt mij wel. Ik, ik maak er even een puntje van in de evaluatie. Ja, ja, en, uh, ja, goed, dat is een onderdeel van het spel, dit antwoord volgens mij. Maar goed, <laughs> ik ken jullie ook al jaren, en dat, dat bedoel ik dus mee, uh, ook al uh, in de tijd van Hetty Lobbeding. Uh, daar hadden jullie ook van, van die fantastische dingen, uh, wat ons de hele nacht bezig hield. Maar goed, ik zal dan nu maar het antwoord geven. Ja, doe dat over, maar even, over want over voordat je het weet, weet zitten we in uh, week week uh, 53, want ja. jij zat er zelf wel heel dichtbij hoor, net. Ah, oh, gelukkig. Ja, want wat is namelijk het criterium voor week 53? Dat is, uh, valt 31 december op een donderdag? Ja. Dan heb je week 53. Ja. Valt 31 december op een woensdag, dus ja. een dag eerder? Dan is het week 1. Ja. Nou, zo simpel is het. Eigen, maar hoe vaak is dat? Dat, dat was is, eigenlijk de dat, vraag. Dat hangt dus af van... Uh, je kan dus inderdaad niet zeggen van elke vier jaar. Nee. Uh, want uh, je hebt met het schrikkeljaar te maken... Uh, uh, nou heb ik, ben ik toevallig in het uh, bezit van... Uh, ja, ik zit toch met radio's die hier aanstaan... Uh, die ik uit had moeten zetten, geloof ik. Dat ja. Het klinkt een beetje hol, maar... Het nou, is voor ons tevraag. is het prima, maar voor jou, okay. voor jou is het misschien heel vervelend. Nee, uh, dat ja. is het geen probleem. <laughs> maar... Uh, ik heb, ben in het bezit van de jaarkalenders van de afgelopen twintig jaar. Nou, kijk eens even en, na. En daar, en, daar <laughs> zie je dus, en daar zie je dus dat het dus heel verschillend is. Om de vier jaar, dan weer om de zeven jaar, om de, om de vijf jaar. Uh, het is heel verschillend. Dus, dus er zit geen ritme in. Nou, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat en dan, dan kom ik natuurlijk weer helemaal tegemoet aan jouw verhaal... ...maar dat ik ook op de chat iemand dat hoorde zeggen van er zit geen regelmaat in. Nee, er zit geen regelmaat in. En nou, dan weet ik natuurlijk niet of die chatters gelijk hebben. Dat kun je nee, dat nooit helemaal zeker weten. Dat is zo, dat, dat, heb ik, dat heb ik al lang gekonsteerd. Ja. Het is voor ondernemers is het zelfs een week 53, dat is mijn, mijn, mijn, mijn punt altijd, is het een, een, een voordeel. Het is een, het is een extra week. Ja. Maar ik denk toch even, want er is nu een Rob op de, op de chat die, die gaat zich nu opwinden. Dat is altijd leuk. Ja. Want hij zegt, er zit wel regelmaat in. Nee, ik zit geen regelmaat in. <laughs> ik, heb, ik heb alle, alle jaarkalenders ja, ja, van de afgelopen twintig jaar. Dus ik, ik, ik heb het Ja, met twintig jaar is geen regelmaat natuurlijk. Wat zeg je? Als het de afgelopen twintig jaar één keer om de vier jaar, één keer om de vijf jaar, één keer om de zes jaar en weer één keer om de nou, vier nee, jaar nee, nee, was. Het is verschillend. Hè? Dus, uh, want uh, die mevrouw had het over 2004. Hè? De, ja. Die loonstrook. Want dat, dat verhaal, dat is natuurlijk ook een heel raar verhaal. Een loonstrookje voor week 53. Nou, dat lijkt mij heel sterk. Maar goed, uh, die had het over 2004. Maar ja. we hebben... Notabene vorig jaar, 2009, we hebben een week 53 gehad. Ja, maar toen werkte ze niet meer bij deze meneer. oké. Oh, okay, okay, ja, okay. Dat zijn van die details. Okay. Nou ja. Nee, goed, maar ik, er wordt nu op de chat door Tim en Rob gezegd dat er een regelmaat is. En Tim zegt, om de 28 jaar. Om de... Het is, het is, in, in, in, ik, de kalenders die ik heb, de afgelopen 20 jaar, daar komt het geloof ik vier of vier ja, keer voor. Nee, precies. Maar hij zegt dan, in die 28 jaar komt het vijf keer voor. Ja, maar ik heb, nogmaals, ik heb de kalenders, dan soms is het om de vier jaar, soms om de vijf jaar, zes jaar komt ook voor. Ja, maar als je het steeds 28 jaar pakt, dan heb je iedere 28 jaar heb je vijf keer. Een 53-jarige. Uh, nou, 53 dat zou kunnen, week dat zou kunnen. Jaar. Maar ja, dat, is, dat, is, dat vind ik een beetje erg moeilijk gedoe, allemaal. Nee, dit is, ge is gewoon feitelijk. Ja, ja, ja. Is dat maar, precies het antwoord? Ja, nee, maar ik zeg 31 december op donderdag. Ja. Dan heb je week 53. Ja. Nou, dat is gewoon een antwoord. Dat ja, en dat gebeurt dus in de 28 jaar vijf keer. Nou, hè, zijn we er helemaal uit. Nou ja, dat kan dan nog. Maar nee, niet maar dan... zo tegenstribbelen nu. Nee, het <laughs> ging op week 53. Niet hoe vaak ja, je in 28 Ja, daar ging jaar het wel voorkom. om. Jawel, daar ging het juist precies wel om. Ja. Nee, nee, meneer, die voorkwam. Weet je toevallig ook hoe vaak je jarig bent op je geboortedag? Waarschijnlijk ook dan vijf keer in de 28 jaar. Eh. Uh, ik, dat zou ik niet weten. Dat, dat, dat lijkt mij. Is, is dat nou een Pavlov-reactie? Um, nee. Wat is dat? Wat is dat? Een, weet je niet een wat een Pavlov-reactie... Re re nee, nee, nee. Weet je dat nee. echt niet? Nee. nee. En Dat weet ik zelfs. En wat is dat? Zal ik dat ook nog even uitleggen? Ja, ja. <laughs> ja dat doe ik hoor. Ja, dat is goed. Uh, Pavlov, dat was een, uh, uh, iemand die, de, die deed testen met of dieren konden reageren op een bepaald uh, signaal. Dus bijvoorbeeld uh, het voorbeeld dat ik, ik daar zo goed van onthouden heb, dat is dat vogeltjes. Die hoorden dan een pieptoon. En daarna kwam er een, uh, kwam er een, een beetje graan uit een, uh, uit een uh, in hun hok vallen. Ja, ja. En uh, op den duur. Hadden ze dan, als ze de pieptoon hoorden, gingen ze alvast naar de plek waar het graan in het hok kwam vallen, want dat wisten ze dan al. En bij honden was het zelfs zo dat als ze honden de pieptoon hoorden, of bijvoorbeeld ze hoorden het gerammel van de sleutel aan de deur, dan gaan ze al kwijlen, omdat ze weten dat ze, dat ze te eten krijgen. Ja, dus ja, een actie ja, ja. die eigenlijk niets met het eten te maken heeft, roept ja, wel ja. al een reactie op die met eten te ja, maken ja, heeft. Ja, ja. en maar, maar wie, wie is het dan? Is het een persoon die Pavlov? Ja, Pavlov was de onderzoeker. Die, Die deed allemaal testen met dieren. En ja, ook met mensen ja, vast ja, wel. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. We hebben nu een, op Radio 1 ook een, een programma-parvlof op, op de zondag. Ja. En, en dus dat is waarschijnlijk van, van hetzelfde uh, af... Uh, uh, hoe zeg je het? Afgeleid. Afgeleid. Dat denk ja. ik wel, ja. Ja, ja, ja. Nou. Ja. Verder nog nou, vragen? Want ik zit nou, nu een beetje... Op... Ik ben on the roll. Ik ben... Ja, dat is dus eigenlijk een beetje, Astrid, wat ik... Uh, zelf uh, nog als vraag had, dat ik denk, nou, ik slinger hem er gelijk even in voor, uh, uh, voor het antwoord op deze, op deze uh, week 53. Ja, en je dacht nog, dan stel ik een vraag en dan moet ik anderhalf uur wachten, maar nee, hij wordt gewoon be meteen beantwoord. Ja, ja, dat, ja, dat <lacht> Geweldig. Ja. <lacht> nou, nu hebben we nog 40 minuten en geen vragen meer, dus ik geef nog een keer het telefoonnummer. 0800-1121. We hebben nog de trein zijn toestand. En uh, daarnaast kunnen we nog wel een vraagje gebruiken via 0800-1121. Maar jou bedank ik vast heel erg voor je bijdrage aan dit ja, programma. Ja, dat gedaan. En we zijn er dacht ik wel uit. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, juist ja, dit. Een uh, goede jaarwisseling. Volledig hetzelfde en tot de volgende keer. Oké, okay, hè. Dag. Dag, dag. 0800-1121. If you're gonna be there Was that supposed to happen? I'll hold tight There's no room, no place to start When our souls are apart I wanna travel through time Nathalie Amruglia en Counting Down the Days. Nou, dat hebben we gedaan. Laten we alsjeblieft de kwestie van de 53 weken maar als uh, beantwoord beschouwen. Volgens mij, bij mij is het in, in ieder geval volstrekt duidelijk. Dus duidelijker kan het niet worden, deze uitzending. Um, en dan uh, zit ik nog met die vraag van Eline hè, over de seinen bij de treinen. Dus als je dat weet, 0800 1121. Dave, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Waar bel die over? Ja, ik zat te denken van. Um, het is wel eens uh, lekker als je in een spiegel kan kijken. en dan, dan, dan, dan heb je 100% uh, je, je, beeld, je beeld, je afbeeld. Huh? Dus ik, Ja. Zeg het nog eens. Dan kan je goed zien wie je bent, hè, als je in een spiegel kijkt. Ja, daar is op zich een spiegel voor. Ja, dus ik, ja. ik, ik zat te praktiseren, wanneer is dat uitgevonden? Want daarvoor, hoe, hoe deed die mensen dat dan? In het water. Oh, in het water. Maar ja, daar heb je niet 100% afbeeld, ook wel. Nee. Nee. nee, een spiegel functioneert op zich wel erg goed. Ja, sinds wanneer is dat begonnen? Ja, hoe is de spiegel uitgevonden? Dat weet, ook ook. Nee, weet ik niet. Wat, ah, wat een prachtige vraag. Oh ja? Ja, ja want ik vraag me ook altijd, dat is dan weer dat is mijn tik, maar dan zit ik zo aan de achterkant van de spiegel zit ik te krabben. Ah. Want wat zit er nou precies achter? Ja, er zit als een, als een soort verf, hè? Ja, er zit een laagje van het een of ander zit er achter, ja. achter het glas geplakt. Ja, ja, ja. ja. Maar wat het nou uh, wat het precies is, ik weet het niet. Ja, je ja. nou, hebt zelfs van, van die spiegels dat, dat, je, dat je doorheen kan kijken. Ja. Ik weet niet, ik heb wel eens gezien dat mensen... Hele slechte worden. spiegels en dat. Ja. Mensen verhoord worden en ze kunnen niet uh, zien wie, wie uh, aan de andere kant uh, staat. Ja. Maar wanneer is dat uitgevonden? Want ik doe het ja. daarvoor. Het ja. lijkt me een beetje moeilijk om, uh, vooral voor, voor vrouwen, om op te maken en zo. Ja. Als je steeds een, een glas water moet pakken... Ja, maar dan Kijk. ga je ervan uit dat het de make-up er eerder was dan de spiegel? Ja, dat denk ik wel. <laughs> dat, denk, dat denk ik wel. Ik weet het niet, maar dan moeten spiegeldeskundigen... Nou ja, het is vijf voor half zes en dan zijn alle spiegeldeskundigen net wakker. Dat is goed. Ja, ik zeg okay. 0800 1121 en ik bedank je voor de vraag, Dave. Oké, okay, geen dank. En uh, tot snel, hè? Tot snel, doei. Dag. 0800-1121. Houd dat nummer even beraad, want uh, er uh, vallen prijzen te verdienen. Normaal heb ik rond deze tijd altijd het geluidsgezegde. Vannacht hebben we geen geluidsgezegde, maar een speciaal gelegenheidsspel. We noemen het het Wem-spel. En uh, het is naar aanleiding van het liedje van Wem dat je waarschijnlijk de laatste, uh, nou, zeg maar, kleine maand 8.634.000 miljard keer voorbij hebt horen komen. Dat is het liedje Last Christmas van Wem. Um, nou is het meestal zo dat na de kerst verdwijnt dat liedje weer rigoureus... uit de, playlijsten, play, uit de speellijsten, uit de playlist, uit de, van de lijstjes. En uh, dat vind ik dan jammer. Want ik vind het gewoon echt een heel erg leuk liedje. En zelfs zo na de kerstdagen kan ik het nog best één keer horen. En nou vraag ik me af. We hebben er met z'n allen de afgelopen maand weer... behoorlijk vaak naar uh, uh, liggen lopen of zitten luisteren. Weet jij hoeveel keer er in dit liedje Christmas gezongen wordt? Hoeveel keer zit er eigenlijk in het liedje Last Christmas het woord Christmas? Je kunt gaan gokken. Dan kun je nu al bellen naar 0800 1121. Je kunt ook gaan tellen. Dat betekent dat je over vier minuten pas kunt gaan bellen naar 0800-1121. Maar de eerste die belt met het goede aantal, met het goede aantal malen dat het woord Christmas in het liedje Last Christmas van Wem zit, die wint een fantastische prijs, namelijk iets van een boek dat uit de kast valt bij uh, Max. Ik weet nooit wat het is, maar in ieder geval een pakketje in de brievenbus. Moet je wel even nu gaan tellen. Dus ik ga Last Christmas draaien van Wem. En de eerste die belt naar 0800-1121... met het goede aantal keer dat Christmas gezongen wordt, die wint. Is het duidelijk? Lijkt me duidelijk. Kom er maar in, George Michael. En die andere? Andrew, heet die. Richie. Wem is dit. En Last Christmas. Deze telde nog niet, hè? Zij moeten het zingen. Tellen nu. Ja, de vraag is, hoe vaak was het nou? Hallo, met wie? je bent het nog, zuster? Hallo? Ja, met André. Dag, André. Jij dag. belt al halverwege het liedje, dus je kunt ze nooit allemaal gehoord hebben. Nee, dat weet ik, maar moet je luisteren. Ik werk bij TNT-post en de hele dag hoor ik die kerstliedjes op de radio. <laughs> en ik heb zoveel kerstkaarten verwerkt. Ik heb koffie in mijn handen staan. Ik zou punten aan de werk te gaan, ik moet zes uur beginnen. En ik denk, nou, ik weet je vraag, uh, het antwoord op de vraag wel. Nou, en? Ik denk, ik gok negen keer. Oh, oh dat is fout. <laughs> ah, maar zo, nou, ik heb het wel tien keer gehoord deze maand, ik werd er helemaal ziek van. Ja, maar ja. vind je het nou eventjes uh, weer een uh, luisteronderzoekje? Vond je het heel erg om hem nu weer te horen of denk je van, hè? Nee, ik... ik vind het nu wel leuk, het is nu wel grappig, weet je. Ik krijg weer een uh, flashback, maar ik associeer het natuurlijk met de post, omdat ik dat werk. <laughs> ja. Ja. Hé, hey, hoe ik is het nou met de even... kerstkaarten dit jaar? Eh, uh, nou ja, het loopt nu een beetje af, we zijn nog wat verlaten kerstgroeten. Uh, even tussen haakjes, ben ik nu uh, live of niet? Nee hoor. Verluistert het Nederland al, oh, gelukkig niet, want ik, uh, dan moet ik mijn tonatie een beetje veranderen. Oh, want je bent wel, ja, nee, maar dit is, dit is gemeen, je bent op de radio nu. Ah, Dus ga eens, even, ga eens even netjes praten nu dan. Zo betekent dat ik het pest om mijn collega's. Wat? Ik ben het vast <laughs> <laughs> Jawel. Nou. Maar goed, om het wel af te maken. We hebben wel veel kerstkaarten vanwege. We waren natuurlijk die staking en het uh, ja. is de druk een drukke maand. Ja. En ik werk er nog niet zo lang. Ik ben pas vanuit naar Noordwijk, dus ik werk net bij TNT, in Noordwijk. Dus, ja. Want ja. ik zeg, de ploven staan letterlijk in mijn vingers. Ja. Het en valt dat niet mee, hè? He? Nee, het is uh, pezen. Nou. Maar het loopt nu een beetje af. Nou, maar ik hoop dat je nu uh, volgend jaar wat uh, beter de tijd hebt... om ook nog even te tellen hoe vaak het woord Christmas in een liedje ja, zit. als, u, als u 53 weken in een jaar zit er misschien wel. Ja, precies. Nou, hé, <laughs> hey, bedankt. En, ja, uh, het was dus fout. Het uh, is een uh, weer... Ja, dag André. Dag, Astrid. Dag. Bye. Nou, als je nou uh, André een beetje aan het werk wil houden... stuur dan nog even een kaartje naar uh, Max of Omroep Max. Ja, heet het tegenwoordig Max. Maar ja, dat vind ik zo raar als je gewoon een kaartje naar Max stuurt. Want dan denkt Max, het is voor mij. Dus Omroep Max, ter attentie van nachtzuster Astrid. Postbus 158, 1200 AM in Hilversum. Want André is postbode en die heeft natuurlijk straks... na de nieuwjaarskaartjes niks meer te doen. Dus als iedereen mij dan even nog post stuurt... dan uh, is hij daar leuk mee bezig. En dan uh, kan hij ondertussen goed naar de radio luisteren en dingen tellen. Nou, uh, hallo met wie? Hallo, met Ed. Ed, hallo. Hoi. Heb je meegeteld? Ik heb het geprobeerd, terwijl ik bezig was met bellen. Ik gok. Mag dat? Ja, hè? Ja, ja, maar als je gewoon zegt van ik weet het zeker, dan kom ik er nooit achter of je nou gokt of niet. Nee, daarom. Ik zal, zal ik het getal zeggen? Ja? Vijf kilo. Oh, dat is weer fout. <laughs> het is toch wat, hè? Ik denk, iedereen kent dat liedje gewoon letterlijk uit zijn hoofd, maar eh... Uh... Ja, ik vind het trouwens een liedje hoor. Ik Echt op... waar? Ja. Ik ja. vind het zo prachtig. Nee, nee, nee het spijt me. Maar ik goed. draai het gewoon wel eens voor mezelf in juni. De smaken verschillen ja. hè? Ja, is ook helemaal waar. Nou, het spijt me, kan je niet blij het maken niet. met een... Volgende weer succes. Oh, dat, dat is sympathiek. nacht nog, hè? Dag. Of dag. Je, ja, dag. dag. Hallo met wie? Ja, Marcel. Dag Marcel. Hé, hey, ik zeg zeven keer. Marcel, het is goed! Ja. Het is ongelooflijk. Heb je geteld? Een uh, klein beetje klein beetje. Ja. Je hebt er vijf geteld en twee bij bedacht. Ja, tuurlijk. Het <laughs> was dus weer een gokje. Ja, zeven keer zit hij erin. En dit ja. Maar dit was wel de radioversie. Ja, dat klopt. Je hebt ook nog de lange versie. Daar zit hij meer keren in. Nee, de, ja. Dat doen we een andere keer weer. Nou ja, je, uh, je krijgt echt een fantastisch cadeau in je brievenbus. We gaan namelijk gewoon iets wat nog slingert op de redactie in een envelop doen en naar je opsturen. Dat is goed. En dan wordt er André bezorgd. Ja. ja, goed. dankjewel Marcel, voor je bijdrage. En dan uh, heb ik een vraagje aan jou, uh, Astrid. Het... Oh. Ik, ik ben een hele grote fan van jou. Oh. Uh, en uh, je bent dus één keer in de week op de, op de radio. Ja. En wat, wat doe je de rest van de, uh, van de week? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ja, een beetje van alles en nog wat eigenlijk... Ik heb, ik heb heel lang voor, uh, voor Giel Belen gewerkt en een tijdje voor Sander de Heer gewerkt. En nu um, ben ik een beetje, beetje um, aan het oriënteren op de arbeidsmarkt. Oh ja. Ja. Nee, dat was het eigenlijk. Maar, dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen op Radio 1... maar um, morgen en overmorgen ben ik op Radio 2... Uh, bij uh, uh, top 2000. Ja, nou ja, dan is de top 2000 afgelopen en dan heb je het afkickweekend op Radio 2. Ja. En dan s ochtends als je wakker wordt na alle toestanden met oud en nieuw... dan zet je de radio aan en dan zeg ik je gedag. Dan zal ik zeggen, dag Marcel, gelukkig nieuwjaar. Oké. Okay. Goed? Ja. Nou, het is wel jouw week. Dankjewel doei. Marcel. Ja. Dag. Doei, doei. Ja, en dan wordt er natuurlijk een hoop gebeld door mensen die echt... De, de kerstliedjes spuugzat zijn. Kan ik me ook wel weer heel goed voorstellen. Ja, ik, ik blijf hem leuk vinden. Ik kan nog wel twintig keer Wem draaien met Last Christmas. Maar voor de mensen die de kerstliedjes spuugzat zijn... heb ik dan een lekker zomers nummertje. <zijde> When I dance, they call me garden and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they. All que tu cuerpo la y cosa buena. tu cuerpo a Macarena. Eh, Macarena. Ay. tu cuerpo a Macarena. Que tu cuerpo la y cosa buena. tu cuerpo a Macarena. Eh, Macarena. Ay. Now, don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, consent him. He was no good, so I. <laughs> Now, come on. friends we're so fine alla tu cuerpo pa la alegria macarena que tu cuerpo pa dar la alegria y cosas buenas alla tu cuerpo alegria macarena macarena ay tu cuerpo pa macarena que tu cuerpo pa dar la alegria y cosas buenas alla tu cuerpo pa macarena macarena ay I'm tu cuerpo, alegría, Macarena. man, I'm a man, I'm alegría man, I'm a man, I'm a man, Macarena. a man, I'm a man, alegría, Macarena. Que tu cuerpo dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Hey, macarena. Ay.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 Ay, Macarena, tu fui ja, ai. dat was een uh, zomerhit in 1996. En daarmee bracht ik een zonnetje op weer radio... voor deze laatste dag van 2010, die inmiddels is ingegaan. Los del Rio was dat. En uh, de komende 20 minuten hoop ik nog een uh, antwoord te vinden... Over de, op de vraag over de spiegel. Want hoe wordt de spiegel gemaakt, wil ik dan graag weten... En Dave wil graag weten hoe lang ze al in gebruik zijn, de spiegels. Dan mocht jij toevallig weten, 0800-1121. En de andere vraag die we nog moeten beantwoorden deze uitzending is de vraag van Elina over het zijn van de trein. En ik hoop dat Harco mij daar het afdoende antwoord op gaat geven. Harco, goeienacht. Hallo. Hallo. Nou, het zit namelijk zo: in de vroegere tijd van de spoorwegen hadden we helemaal geen lichten, we nee. hadden alleen maar zijn halen. Ja. En als dan een man in het wachthuisje het sein onveilig ging zetten... dan moest hij een hem omhalen en dan trok hij die arm schuin omhoog. Ja. En dat is met expres zo gedaan, want het ging er nou iets fout... met hoe dat, dat het touwtje brak wat tussen die seinhuis en die zijn uh, is. Stel dat, het uit het geen touwtje Stel dat het touwtje brak, dan viel dat sein omlaag en dan stond de boel uh, op onveilig. Ja. Dus dat was logisch, dat omhoog dat dat veilig is en omlaag dat dat onveilig is. Later zijn ze daar ook lichten in gaan maken. En was het logisch dat het rode licht, uh, dat het groene licht hoog zat... want er stond ook de sein, het sein omhoog. Dus dat is de reden dat de spoorwegen groen boven hebben en rood onder. Eerlijk waar? Ja, zo is het gewoon. Ja. Hoe, hoe, zo is het gewoon? Hoe weet je dat, Harco? Nou, heel gek. Ik zat op de HBS en dat praat ik over de jaren tot 48 of zo. Ja. En toen hadden we een Engelse leraar die helemaal gek van treintjes was. <laughs> en die heeft ons dat toen verteld. En ook verteld dat het in Engeland andersom was. Dat is heel gek. Dus oh. Ja, dat is raar. Want dan rijden de treinen links. Dus... Ja, ook dat. <laughs> ja, dan rijden ze links. Maar per de waren anders. Maar goed, hier is het dus uh, een goed systeem, dacht ik. Omhoog is uh, veilig. En als er iets gebeurde, hij is, moest, moest met kracht moest je dat ding omhoog trekken, die zijn huis En dan ging het zijn hem veilig. Maar ik vind het wel grappig dat jij nog iets weet wat jouw leraar Engels jou uh, 78 ja. jaar geleden verteld heeft. Ja, leuk. Hè. Maar, nou, we, Nee, maar he, wat he, want dat is altijd. Kijk, zo heb ik, had ik een leraar geschiedenis. die, uh, uh, de hele, die uitlegde wie Darwin was. en het, wat het Darwinisme was. En ja. legde die zo goed uit. dat ik het gewoon van mijn leven niet meer zal vergeten. Ja, zo hoorde het ook. En ja, dan even iets anders natuurlijk. Want we hebben ook nog de, de verkeerslichten. Ja. Die komen uit Amerika. Ja. Amerika heeft het allereerste de verkeerslichten gemaakt. ook de eerste verkeersregels gemaakt. Huh? En die zijn gelukkig door over de hele wereld gevolgd. Uh, met uh, dan in dit geval dat het andersom is. En dat het overheden die uh, lichte, uh, op dezelfde hoogte zit. Uh, groen uh, in dit geval onder en rood boven. Is gedaan vanwege de mensen die kleurenblind zijn, die de lichtkleuren niet kunnen zien. Ja, daar staat me ook iets van bij inderdaad. Ja, totaal verschillende oorzaken dus. Ja. Maar... En dan nog even iets ja. over de spiegels. ja. ja. <laughs> uh, ja. De spiegels zijn natuurlijk niet uitgevonden. Een hamer is ook niet uitgevonden. Jawel Misschien hoor. Ook wel. Ja, ja goed, maar we weten niet door wie. Maar ja. natuurlijk, vroeger was het zo dat we gewoon ons konden spiegelen aan een metalen plaat. Ja. Die dus heel mooi glom. En dat was dan zilver, was er, vooral zilveren platen kan je in spiegelen en, en er zit er geen glas voor. Maar dat zilver ging het toch oxideren, zijn dus ze later op het idee gekomen om een laagje zilver achter op de spiegel te maken. Ja. Dus een spiegel bestaat gewoon uit glas en een laagje zilver achter. Zo maar ik hoop niet het. dat er een uitvinder van bekend is. Oh. Maar je weet ook niet hoe lang dat geleden is dat iemand dat zo. Nou, nee, maar het is altijd zo geweest. Nee, al, ja, het nou, is niet nee, altijd nou. zo geweest, dat kan Duurlijk. niet Nou ja, De bronstijd hadden ze bronzen, konden ze bronzen oppoetsen. En dan kon je je daar dan in spiegelen. Dus en in de steentijd, deed er ze dus een stukje steen erachter. Ja, als ja, nee, maar... het altijd maar glom, dan kon je erin spiegelen. En ook in water, zoals je al een keer gezegd hebt. Ja. Nou ja, dat, uh, dan weten we nog niet hoe oud het is, maar ik ben er wel nee, benieuwd Nee, nou, dat, ja. dat zijn dingen die, je weet ook, de houten bijl is, die heeft al de doerwens, hebben die al gebruikt. Ja. Dat is natuurlijk waar ik ben na te gaan. Nee, dat is waar. Nee. Nou, dat zijn de antwoorden. Hé, hey, um, nog, nog heel even, ja. want, want ik ben nu zo benieuwd wat die leraar Engels, ja. waarom juist dat verhaal zo goed bij je is blijven hangen. Nou, ik hoop niet dat dat het enige is, is dat blijven hangen. Ik heb ook Engels van hem geleerd. Ja, nou, dat, is, dat is een goed teken. ja, dat van ja. blijven hangen. Nou ja, oké, okay, dan zal, zal dat het geweest zijn. Het was gewoon een goede docent, denk ik. Ja, ja Dat, goed, ja, dat Meneer ja. Wolken was dat. Ja. Ah, hoe? Meneer Wolken? Valken. Meneer Valken, ja. Meneer Valken, ja. Mooi. Had nou, dan. Uh, de ja. Oh, over de hele, de hele stamboom weten we nog uit ons hoofd. Van de, van de meneer Valken. Nee, nee, nee. Ik zeg dat het was op de HBS-beeklaan in de Haag. Ja, Naar. precies. Nee, maar je hebt gewoon echt een ijzersterk geheugen. Gelukkig wel, ja. Nou ja, nee, ja dat, lijkt me, dat lijkt me een sieraad. Ja. Ja. Nou, bedankt voor de bijdrage. Graag gedaan. En tot volgend jaar. Alles beste ja. Dank je Oké, okay, dag. dag. Ja, Nog maar een kwartiertje te gaan in deze laatste uh, uitzending van dit jaar, van het jaar 2010. Ik hoop dat we uh, nog iemand aan de telefoon krijgen over de spiegel. Dat we een beetje weten wanneer de spiegel zijn oorsprong vond. Wie toch op het idee gekomen is om als dat klopt van dat laagje zilver, dat laagje zilver erachter te plakken. Wil je bellen over de spiegel? Dan kan dat nog even naar 0800-1121.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 But not enough to eat Who am I to be blind? Man in the Mirror was dat van Michael Jackson... We zijn bijna aan het einde gekomen van uh, deze laatste uitzending... van Nachtzuster van het jaar 2010. Via de mail en de chat komen er nog wat tips uh, binnen voor Douwe... voor zijn vliegenangst. veel water drinken, um, uh, iets te eten... iets te lezen of een spelletje meenemen. Uh, vooral de film gaan kijken in het, um, in het vliegtuig... als dat tenminste niet iets over vliegtuigrampen is. En inderdaad die uh, prachtige tip van Dennis... om vooral in het midden van het vliegtuig te gaan zitten... zodat je niet naar buiten hoeft hoeft te kijken. Wens ik hem veel succes met vliegen in ieder geval. En uh, wat wilde ik nog meer zeggen? er oh, komt ook straks wel. Rob, goedenacht. Hé, hey, dat, dat kunnen we eens afgelopen. Wat? Jij denkt van het, het, gaat, het is gewoon voorbij. Nou, het scheelt, het scheelt weinig. Ik ben wel op de week had ik ook een vraag. En ja, ja. En toen werd hij ook niet genoemd. En nou had ik er weer eentje op de val Maar het gaat even over die spiegel. Ja. De spiegel is door de Egyptenaren uitgevonden, hoor. Oh. Ja, die hadden al het maar van koper. Van koper. Ja. Dus ze konden niet alles zuiver zien. Maar ja, je weet, de Egyptische pijlen waren mooi. Dus die moesten zich ook sminken. Ja. Want dan ja. Moest er moesten van die cleopatra ogen opgetekend worden, natuurlijk. Ja, maar die Egyptenaren hadden veel. Want anders hadden wij niks, geen techniek gehad. Als ze dat niet uh, ontworpen, de letterkunde en alles, hadden de Egyptenaren allemaal rekenen. Wij denken dat wij heel alles uitgevonden hebben. Ja, dat is mooi niet waar. Nee. Wij dus... Op de kennis van Egyptische leer, Egyptische kennis. Ja. Ja. ja, dat geldt natuurlijk voor veel dingen. Nee, dan is het uh, dat is duidelijk. En um, dit zou ik dan nog mooi eventjes op de valreep doorgeven aan Dave. En jij woon je nog in Kampen? Ja. Ik heb in de Groene Straat gewoond. Eerlijk waar? In de Schone Varenstraat, in de Abraham-Kuipersraat. Je hebt heel kampen gehad? Ja, ik was blij de weg met twee dominee-fabrieken erbij. <laughs> ja, vreselijk. Ja, ik weet het, maar ja. En uh, gelukkig kwam de kunstacademie en toen is het. Uh, en die, en die uh, de, de, de, noem je dat, burgemeester Clemans of zo. En toen ja. ging het een beetje anders. Ja, maar nu is die kunstacademie weer weg, die is naar Zwolle geverhuisd? Ja. Ik weet dus... het, maar ik heb er tot verdriet gewoond. Ja, nou ja, het is, het, is, het, is, het is wel mooi. Het is een mooi stadje. Ja, dat is mooi geworden, hoor. Ik moet verder, Rob, want anders dan, uh, zit ik weer over kampen te babbelen totdat het nieuws voorbij is. Nee, nee, oké, okay, doe je maar. Maar nee, in ieder geval, hè. Ja. Ze zijn niet door ons uitgevonden. Nee, het is duidelijk. Egyptenaren. dankjewel Rob. Hoi, hoi. Dag. Ja, ik weet weer wat ik wilde zeggen. Want de FNV die meldt heel schattig via de chat... dat het nog op sommige plaatsen in Nederland echt glad is. Hè? Dus uh, ja, mensen gaan nu weer een beetje rijden... voor deze laatste dag uh, van het oude jaar. Misschien zijn er mensen die nog naar hun werk moeten... die zo vroeg op de weg zijn. Pas op. Want ook al is het niet min twee meer... dan kan het zijn dat de vorst in de grond zit... en dat het nog behoorlijk glad kan zijn. Vooral in het uh, noorden en soms ook het oosten van het land. Dus uh, hou het goed in de gaten. Rij voorzichtig en uh, uh, wees voorzichtig. Voorzichtig met gladheid. Mark, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Goeienacht. Had je nog een Goeie toevoeging we... op de spiegels? Hi. Ja, ja, absoluut. Nou, je ja. hebt nog twee minuten. Je hebt zo'n leuk programma mee. Ja, ik weet het. Wat ik wil zeggen is dit. Ja. Ja. Weerspiegeling ja. is niet een eigenschap van het reflecterende materiaal... maar van onze eigen waarneming. Er was ooit in Nederland een professor, Samuel IJsseling... een professor in de filosofie, ja. die zei dit. Stel je voor, je staat aan de rand van een meer. Je kijkt in het wateroppervlak naar de overkant. Aan de overkant staat een boom. Ja. Die boom zie je rechtop. Ja. In het water zie je die boom omgekeerd. Ja. Doe je je ogen dicht of trek je alle waarneming ervan af? Loop je weg... Zijn er nooit in de wereld meer ogen, dan verdwijnt de omgekeerde boom, de weerspiegeling. Die boom die rechtop staat, die leeft wel door. Maar de weerspiegeling is onze eigenschap van onze waarneming. En niet een eigenschap van die boom in dat water. Nou Mark, Toch? daar ben ik mooi klaar mee. <laughs> nou, dat was niet mijn bedoeling, hoor. Nou, dan ga, ik ga er dit hele jaar nog over filosoferen. Ik zou het leuk vinden om jouw inlevende leven te zien. Nou, dan uh, kom je een keer langs. Ga ik doen. Ja, in het nieuwe ja? jaar. Jij ook. Oké, okay, ja. dag. Ja, gelukkig Hoi. nieuwjaar ja. Ja, dat ook. Ja. Dag. Ja, langskomen, dat uh, de, doen we niet in grote mate. Want we zitten hier ook maar een beetje uh, half te slapen soms. Maar Marie was er vannacht. Die heeft de telefoon ook die heeft geholpen. Die heeft de, de luisteraar, Marie, die heeft de telefoon ook opgenomen. Dank je wel daarvoor. Leuk dat je er was. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Rest mij nog om iedereen die luistert een fantastisch. Fantastisch en gelukkig 2011 te wensen alvast. Een hele fijne laatste dag van 2010 nog. Dank ook aan de chatters die hier vannacht waren. Beer, Barb en Jos. Die zijn voortaan gewoon weer te vinden op de chat via nachtzuster.net. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering van de nachtzuster. In de tussentijd mag alle post ook gewoon nog steeds naar Omroep Max... ter attentie van nachtzuster Astrid. Postbus, uh, nou ik weet het uit mijn hoofd hoor, 518, ja 518, 1200... AM in uh, Hilversum. En je mag ook altijd als je wil even mailen. En dat kan via het adres omroepmax.nl. Volgende week zijn we er gewoon weer. Weer vanaf twee uur voor vragen en antwoorden. En dan kun je bellen naar 0800-1121. Dag, dag!